wat een stank. Hou je kop! Ik wil eruit! Ja, kop houden! En nu klaagde laatste dat hierna gebakken spekrook, inspecteur. Nou, laat hem eruit, Kluikie. En zet uh, weer in een raam open. Ja, bliep, nee. raam open. Kalem! Zo, kom er maar uit, Joe. Ja. En rustig, hè? Nou, ja, dat is weer tijd. Kalem, hier. hier. Ja. ja, kom er Ja, ik ga hier doen voor mee. Jullie hadden helemaal het recht, niet? Arnie, hier komen. Zitten. Ja. Uh. Ik zou je een paar vragen stellen en ik wil onmiddellijk antwoord hebben. Is dat duidelijk? Ik weet alleen mijn naam en mijn rangnummer, meer niet. Ik ken mijn rechten. Laat mij maar, inspecteur. Ik weet hoe ik hem aan moet pakken. Die rechten kun jij wel vergeten, Joe. Als jij zo blijft stinken, hè, dan heb je geen rechten. Waarom heb je dat huisje in de fik gestoken? Oh, oh, oh mijn hand doet zo'n pijn. Ik wil dat die verzorgd wordt. Als je niet gauw antwoord geeft, zal je nog wel anders piepen. Die, die pijn is als die je maar uit te houden, In de oorlog kreeg je altijd een slokje jakkertje gewond ja, was. Ja, die kreeg je ook voordat je opgehangen werd. <lacht> Brandstichting is een heel ernstig vergrijp, Joe. Uh, moord, ook, moord ook. Ja, daar heb je groot gelijk in. Moord ook. Is nog veel ernstiger. Waarom vertel je het maar niet? Wie heb je vermoord? Onze vijanden, die heb ik vermoord. Een land waar helden vereerd worden. Daar heb ik voor gevochten. En wat doet dat land met zijn helden? Ze proberen zijn leven te verbranden. Houd toch op met die praatjes. Jij hebt het huis in de fik gestoken aan niemand anders. Je stinkt nog naar de rook, naar de petroleum. Hier, je handen zijn verbrand. Huh? En je had je in die schuur verstopt. Een jury hoeft daar geen seconde over na te denken. Je bent zo schuldig als wat. Ik wil alleen maar weten waarom je het gedaan hebt. Ik, ik heb inderdaad ingebroken, brigadier. Dat geef ik toe. Ah. Ik wilde alleen maar een dak boven mijn hoofd... en eens een keertje in een echt bed slapen. Vindt u dat nou zo gek? Hier is thee. Ik graag veel de agent. Wie zegt dat jij ook een kopje thee krijgt? Je bent hier op het politiebureau, niet ergens op zitten. Ja, neem er ook maar een eentje. Ah, man heeft. Eh, ik wist dat ik een fout maakte. Nou, kom op, Joe. Maak dat sprookjes af. Zijn er geen koekjes? Jawel, maar niet voor jou. Het er is erg genoeg om je door te drinken. Laat staan eten. Oh. Nou, maak het schitterende verhaal maar eens af. Nou, ik, uh, ik lag te slapen in dat kleine achterkamertje. Het leek het paradijs wel. Een zachte matras, schone lakens. Maar gelukkig had ik mijn laars aangehouden, want plotseling werd ik wakker. Mm. Ik rook een brandlucht en alles om me heen stond in licht te laaien. De rook was zo dik dat ik niet meer de deur kon komen. En ik moest het raam kapot slaan om zo naar buiten te klimmen. Welk raam? Dat kleine raampje aan de achterkant. Ja, dat is inderdaad van binnenuit kapot geslagen. Okay, is... nou, ik ik wierp me op de grond en mijn kleren stonden in de fik. Ik moest ze uitrekken. En daarna ben ik vlug naar die schuur gehold... voordat die zou ontdekken dat ik niet levend verbrand was. Over wie heb jij het eigenlijk? Heb je een koekje voor me eens Over wie heb je het eigenlijk? En over die kerel die dat huis hier in de fik heeft gestoken, natuurlijk. Heb je hem dan gezien? Heb je hem herkend? Kun je hem beschrijven? Nee, hij stond op zijn rug naar me toe. Ik zag hem alleen maar in zijn bestelwagen klimmen. Joe, kun jij die bestelwagen beschrijven? De, die, die was donkerblauw, een beetje gedeukt. De, uh, oh ja, de buitenspiegel ontbrak. Mitchell, dat was Mitchell. Dat was in elk geval uh, zijn bestelwagen. Geen Haagloverij, brigadier. Dus Mitchell heeft dat huis in de fik gestoken. Moet jij zo lawaai maken? De bomen, breng jij even naar de dokter, dan kan die hand verbonden worden. Kom wel meteen terug, hè? Ga je mee, Jo? Ja, mag ik nou een koekie? Hè? Huh? Een koekie? Nou, neem het hele pak. Dank, dank u wel, brigadier. Dank u wel. Daar is het Ja. Waarom zou Michel dat huisje in de fik hebben gestoken, denkt u? Oh, dat lijkt me nogal eenvoudig. Hij wilde terug naar het huis van Kater. Maar daar stond onze mannen op wacht. Hij moest ze dus weglokken en stak daarom dat oude krot van Harry Day in de fik. Zo gaar Clark en Beaumont weggelokt waren, is hij snel teruggegaan om datgene te zoeken wat hij hebben wou. En wat zou dat geweest kunnen zijn, inspecteur? Mes misschien. Nee, u wilt toch niet beweren dat Mitchell de moordenaar is? Dat mes was trouwens nergens te vinden. Ik denk dat u niet goed genoeg gezocht heeft. Eén ding weet ik zeker. Mitchell heeft mij neergeslagen. En u zei dat u zijn gezicht niet kon zien? Toch durf ik te zweren dat het Mitchell was. Hij is de moordenaar. Ik wens dat u hem arresteert, brigadier. Inspecteur. En wel onmiddellijk. Hij komt eraan. Je weet wat we hebben afgesproken. Hè? Ik hou hem aan de praat. Hij kijkt ondertussen rond. Zeg, wat moet dat? U uh, heeft die kachelpook niet nodig, meneer Mitchell. Oh, brigadier Fowler. Jij neemt me niet kwalijk. Maar met die maniak in de buurt neem ik geen enkel risico. Iemand heeft ook al de deur van mijn botenhuis geforceerd en mijn motorboot in brand gezet. Dat is heel vervelend, meneer, maar daar kwamen we eigenlijk niet voor. Waar kwam je nou wel voor, verdammen? Het is vijf uur. U hebt met mijn bed gebeld. Ik moest eigenlijk met die, uh, met die arme vrouw. Met mevrouw Vrouw bedoelt u? Ja. Met haar is alles goed. Maar de echtgenoot is vermoord. Wat zegt u? Daar komt al dat bloed vandaan. Wat afschuwelijk, zeg. Maar ik zie niet in hoe ik u in deze van dienst kan zijn. Wij denken dat u de moordenaar kent, meneer. Iemand heeft hem uw huis binnen zien gaan. Maar dat is onmogelijk. Dat wil ik bestaan nemen, meneer, maar we moeten nu eenmaal alle tips onderzoeken, nietwaar? Hoe onwaarschijnlijk ze ook zijn. Heeft u maar zwaar tegen was even binnenkomen? Ook oh, nee, man. nee, kom ben binnen. Kom maar, oh, nice. is... Ja, dat wel. Ja. Ga je gang, Clarkie. Eh, u, ziet u? Alle ramen en deuren zijn van een alarm voorzien. Er kan onmogelijk iemand binnenkomen. Eh, uh, wil jij dat even controleren? Zo, mag ik even gaan zitten, meneer? Dat ja, was maar nachtje wel. Ja, gaat u zien. Dankjewel. Right. Bent u helemaal alleen thuis, meneer Mitchell? Inderdaad. Waar is die. Uh... waar is die andere agent eigenlijk? Oeh, die kunt even wat er rond voor alle zekerheid. Is uw uh, vriendin er niet? Die is gisteren weer uh, naar Londen teruggegaan. Ja, ah, ja, ah, ja, ah. is maar goed ook, meneer. Het is hier op het moment niet erg veilig. Hoe laat bent u naar bed gegaan? Hoe laat? Mm. Het zal ongeveer kwart over drie geweest zijn. Hmm. Nadat ik mevrouw Ferro bij u had gebracht, ben ik regelrecht naar huis gereden. En u bent toen de deur niet meer uitgegaan? Ja, natuurlijk niet. Gaat dit nog lang duren, meneer? Ja, hier gaat u. Nog een blikje, meneer. Wat is een klakje? Ik heb dit in de hal gevonden. Nou, huh? oh, geen maar hier. Is dit jasje van u, meneer zo? Nee. Ik denk toch dat u zich vergist, meneer. Het ging aan de kapstok. Uw naam staat er zelfs in. Dan zal het wel van mij zijn. Wat heeft u ermee gedaan, meneer? Het stinkt naar rook en petroleum. Op de mouw zit een lelijke brandplek. Het is zelfs een duurjasje. Ik heb in de tuin wat, uh, wat takken verbrand. Kunt u mij laten zien waar u dat precies gedaan hebt? Ja, nu niet, nu niet, nu niet. Hè. Nu is het uh, veel te laat. Ik ben moe. Komt u, komt u, komt u morgen terug? Ik ben bang dat er helemaal niets te zien valt. Wist u dat het huisje van Harry Day is afgebrand? U meent het. Dat wist ik niet. Iemand heeft u daar gezien, meneer Mitchell. Dat kan maar niet. Een getuige. Hij heeft u herkend. Hij heeft uw bestelwagen herkend. Hij is zelfs het nummer genoteerd. Wil iemand wat drinken? <kling> en wie is die getuige dan wel? Iemand die op dat moment in het huisje was. Hij heet Joe Hardy. Het scheelde niet veel of was levend verbrand. Er was niemand. U vergist zich, meneer. Dat was wel iemand. Dat wist ik wel. Als ik dat geweten had... Ik, ...ik dacht dat het huisje leeg was. Dat, dat krot was een doorn in mijn oog. Ik, ik, ik zal alle schade vergoeden. Er is niets meer van over. Goed, dan vergoed ik de totale marktwaarde. Wie is de eigenaar? Zijn dochter, geloof ik. Hè? Ik zal haar morgen meteen opzoeken. Ik zal alles betalen. Maakt u zich daarover maar geen zorgen. Ze zal niet te klagen hebben. Moord kunt u niet afkopen, meneer Mitchell. Moord? Waar hebt u het over? Pete Carter... Rose Carter en Eric Ferro. Oeh, nee, brigadier. Dat kunt u mij niet in mijn schoenen schuiven. En ik weiger nog verder vragen te beantwoorden... zonder aanwezigheid van mijn advocaat. Dan zou ik die maar meteen bellen, meneer. Zegt u maar dat u van moord wordt beschuldigd. Hm. Hm. Wat, eh, wat is er met die... Wat is er met die telefoon? Dat mij maar eens geef je. Oh, dood. Zeker ergens een kabel kapot. U kunt op het bureau bellen. Ik beschuldig u van de moord op Piet Carter, zijn vrouw Rose Carter en Eric Ferro. U hoeft niets te zeggen. Alles wat u zegt kan tegen u worden gebruikt. Die brand. Dat klopt. Maar die moorden niet. Degene die die, die, die mensen heeft, heeft neergestoken moet toch onder het bloed zitten? Kijk maar naar het jasje. Doorzoek het huis, inspecteer mijn kleren. U zult geen druppel bloed vinden. Hoe weet u eigenlijk dat ze neergestoken zijn? Dat... Dat heeft de brigadier toch net gezegd? U zei toch dat ze waren neergestoken? Nee, meneer. Ik zei dat ze vermoord waren. U zei dat ze waren neergestoken. Agent Klaak nam Mitchell mee naar het bureau... terwijl de brigadier en ik het huis binnenstebuiten keerden. Alles in dit huis is splinternieuw. En niets werd op verleden. Geen brieven. Oude foto's. En wat is dat, hond? Uh, wat is dat? De keuken. Ah. Lieve hemel, moet je al die spullen zien, brigadier. Dat lijkt Star Wars wel. Laten we hier maar eens even wat rondkijken. Oh. Hoeveel vrieskisten heeft een mens nodig? Ik telde 1 twee, drie, vier. Controleer jij eens even of er lijken in zitten. Uh, zoals u wilt, brigadier. <laughs> Maak maar een grapje, boom. Tjonge, jongen. Hier ligt voor een paar duizend gulden biefstuk in. En deze zit vol kip, zalm en forellen. Wat eten wij vanavond? zeisjes. Als ja, ik alleen was geweest, had ik wat meegepikt. Deze la ligt vol vleesmessen. Neem ze maar mee voor het gerechtelijk laboratorium. Hoewel ik me nauwelijks kan voorstellen dat hij het moordwapen in zijn besteklaar zou terugleggen. Maar ja, je weet maar nooit. En wat hebben we hier? Die deur gaf toegang tot de garage waar de inmiddels beroemde blauwe bestelwagen stond. De achterdeuren van de wagen zaten op slot, maar de brigadier had zijn bekende sleutelbos bij zich. In de bestelwagen lag een leeggelopen rubberboot met twee peddels en een buitenboordmotor. Zegt hij, is nog nat? Ja, inderdaad. Nou, onze vriend Mitsel heeft een drukke nacht gehad. Drie mensen vermoord, een huis in de fik gestoken, Chadwick een klap op zijn hoofd gegeven en een tochtje op zee gemaakt... Hm. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Hey. Laten we maar eens boven een kijkje gaan nemen. Oké, okay, brigadier. Boven waren vier grote slaapkamers... waarvan de drie kennelijk waren ingericht om onverwachte gasten te ontvangen. De kasten en laden puilden uit van de spiksplinternieuwe kleren in verschillende maten. Pyjama's en nachtjaponnen zaten nog in hun originele verpakking. In de vierde en grootste slaapkamer stond een immens rond bed waarop zij de lakens lagen. Op een van de kussens lag de verleidelijkste nachtjapon die ik ooit gezien had. En er hing een vage, erotische zweem van een uiterst kostbaar Frans parfum. Lieve hemel. Moet je zuigen, zeg. Nou, zeg. Het is maar goed dat klaak er niet is. Die zou stapelgek geworden zijn. Dat, dat mooie meisje gisteren rook net zo. Nou, wat ik daar nog aan denk... Geen wonder dat Mitchell over vlees eet. <lacht> hey. Kijk eens wat we hier hebben. Weer een mysterie opgelost. Hetzelfde felgekleurde sexy ondergoed dat we in de grafkelder hebben gevonden. Ja, het was dus niet die dominee die naakt tussen de sarcovagen rondsprong. Het was Mitchell, met het mooie stuk. Eén nou, ding moet ik hem aangeven. Hij houdt zichzelf wel bezig. Mm -hmm. Nou, nou uh, verder is hier niks te vinden... Laten we maar terug gaan naar het bureau. Ja, brigadier. Ik zal Clark even zeggen dat we eraan komen. Hallo Clark, hallo Clark, hier Fowler, over. Oh, krijgen maar dat weer. Hallo Clark, hier Fowler, over. Nou, weet ook geen enkele zing. Verdomme. Wat is er, bomen? Nou. Ik heb een beetje de pest in Brigadier. Dus ik moest me altijd met mijn vriendinnetjes behelpen op de achterbank van een uiterst klein autootje. <laughs> en hij heeft die schitterende slaapkamer met dat ronde bed en een betoverend blondje. Ja, ja. En hij zoekt zijn heil in een tochtige grafkelder. Maar eh, spinnen, koorwurmen, rondgraad er nog veel meer van. Stoppen. Wat is, Stoppen. Wat is er nou? Zeg, wij zijn een stel idioten. Hij zal nooit iemand mee naar die grafkelder nemen. Hij is toch veel te veel op zijn comfort gesteld. Hoe bedoelt dat u dat? Hoeft je toch alleen maar in het huis rond te kijken? Ja, maar als hij zich nou met zwarte magie bezighoudt. <laughs> zwarte magie, een doodshoofd met een paar kaarsen. Dat was bedoeld om ons om de tuin te leiden. Wat? wat is... Iedereen die een kijkje in die grafkelder zou gaan nemen om te onderzoeken wat er allemaal gebeurt, zou onmiddellijk de conclusie trekken dat het hier om zwarte kunst gaat en niet verder kijken. Ja, maar dat hebben wij toch ook niet gedaan? Wij ja. hebben het ook niet verder gezocht. Maar waar zou zo'n grafkelder nou verder voor gebruikt kunnen worden? Dat is nou precies wat ik ook wel eens zou willen weten. Maar toch niet meteen, hier. Ja, nu meteen. We gaan de boel grondig onderzoeken, wonend. En we mogen niets over het hoofd zien. Ruik je dat? Ja. Sigarettenrook. Ja. Nadat wij weg waren, is er nog iemand geweest. Zal ik stil? Best in is jou. Nee, hey. laten we maar met de sarcofagen beginnen. Het was een zwaar karwei. Sarcofagen zijn er nu eenmaal niet op gemaakt verplaatst te worden. En achterin stonden er wel vier op elkaar. We moesten ze één voor één op de grond zetten en het deksel eraf halen. Zit er dus bij? Ja, niet in mijn ogen, suffert. In de kist. Ja, nee, me niet kwalijk, liet het hier. Kom. Beenderen. Een compleet stel beenderen. Ah, oké. Okay. De volgende. Het lag op de bodem van de laatste twee sarcofagen. Beiden waren volgepakt met donkerbruine plastic zakjes die zorgvuldig afgesloten waren. Fowler sneed er een met zijn mes open. Hey. Marijuana. Wat? Eerste kwaliteit. Jij kijkt naar een klein fortuinbomend. Nee, nee, een vermogen. Weet je wat dat zootje waard is? Nee, misschien wel zo'n honderdduizend zo pond. Ja, had je gedacht? Maak er maar een jong van. En dat is maar één zending. Maar hoe is dat spul nou hier gekomen? Nou, net zoals de oude smokkelaars dat vroeger deden. Roeien naar het schip dat een stukje uit de kust voor Anker ligt. Ja. Daar verdiende ook die rubberboot. Dat spul van boord halen en terugroeien. Nou, ja, dit baai is er uitermate geschikt voor, hè? Langzamerhand begint er nu een en ander duidelijk te worden. Nou, als er een miljoen pond mee gemoeid is, betekent dan leven niks meer. Zit je in de weg, maak hem dan maar een kopje kleiner. Maar hoe... Hoe, hoe kan Piet Carter, zijn vrouw... of, of Eric Farrow hem nou in de weg gezeten hebben? Ik denk dat ze te veel gezien hebben. Het huis van de Carters kijkt uit over de baai. En Clark en ik mochten ook niks zien. Oh. Daarom lokte die ons weg met die brand. Maar... Waarom heeft hij Eldridge vermoord? En die oude Harry Day? Dat weet ik niet, maar daar komen we wel achter. Verdomme, vijf mensen vermoord. Met allemaal voor deze rotzooi. Ja. Laten we die meneer Mitchell maar eens duchtig aan de tand gaan voelen. Klaakie? Klaakie? Ja, Beaumont, op dit moment zou ik zelfs een kop van jou teelusten. Zwaaraan. aan. Klaakie? Klaakie? Nou, is er niet? En zo staat voor. Hij zou Mitchell toch nooit alleen laten? Maar. Blagie. Wat is hier uh... gebeurd? Help eens even op te doen. Kom maar. Alleen, verstaan staan jullie? En geen onverwachte bewegingen. Mitchell. En geen brigadier. Het is een echt pistool en het is toch geladen ook. Ik hoop niet dat ik dat hoef te bewijzen. Het is niet bepaald verstandig wat u nou doet. Staan blijven! Op. Volgens mij heb ik vandaag die mensen om zeep geholpen. Dus wat maken een paar politieagenten gaan we dan nog uit? Hè? Agent Klaak heeft slechts een klein tikje op de hoofd gehad. Dus maak u zich erover maar geen zorgen. Wilt u zo vriendelijk zijn hem even in de cel te leggen? Zal ik bomend even in zijn rechterbeen schieten... om mijn woorden wat kracht bij te zetten, brigadier? Doe wat die vraagt, bomend. Goed, brigadier. Zo. En blijven jullie daar ook maar meteen. Op Opgeruimd staat netjes. Gooi me wel even die autosleutels toe. Snel een beetje. Terwijl de brigadier zijn zak naar de sleutels zocht... werd mijn aandacht naar de deur achter Mitchell getrokken. Ik wende mijn blik af en hield mijn adem in. Bedankt. Ik kan me de vernedering voorstellen, maar iemand zal jullie er op een gegeven moment wel uithalen. Laat dat pistool maar vallen en dan langzaam omdraaien. Heel langzaam. Oh, verd... oh! U heeft hem doodgeschoten. Mitchell was niet dood. Maar het zag eruit dat dat niet lang meer zou duren. We brachten hem naar de dokter, keerden vervolgens naar het politiebureau terug. En liet ons daar uitgeput in een stoel vallen in afwachting van het oordeel van de dokter. Alleen Chadwick scheen in een uitstekend humeur te zijn. Het was maar goed dat ik ineens op kwam dagen. Vond u niet brigadier? Anders had hij er zo van door kunnen gaan. Dus met je hoofd, klaak. Ach, Om bonsten. Al mijn tanden doen pijn. Maar goed, het gaat wel over. U bent anders verdomd onvoorzichtig geweest. Hoe gaat het eigenlijk met uw hoofd, inspecteur? Gaat wel, dank u. Gelukkig maar. U moet mij toch eens vertellen, meneer. Hoe kwam het dat u uitgerekend op dat moment een pistool droeg? Ik draag altijd een pistool, brigadier. Ik heb een speciale vergunning. En geeft die speciale vergunning u ook het recht... iemand zonder pardon neer te schieten? Als dat nodig is. Was dat in dit geval nodig? U heeft hem niet eens de kans gegeven het wapen te laten vallen. Ik richt op zijn arm. Ik wilde hem alleen maar verwonden. Maar hij maakte opeens een beweging. Daar heb ik anders niks van gezien. Hij tilde zijn pistool op om op het te schieten. Hmm. U kunt dat ook niet gezien hebben, want hij stond met zijn rug naar u toe... Ik heb een zuiver geweten, brigadier. We hebben de moeder naar te pakken. Als hij sterft, scheelt er een proces en dat bespaart de gemeenschap heel wat kosten. Wat heeft u eigenlijk met dat pistool gedaan? Dat heb ik in de safe opgeborgen. Geeft u die sleutel dan maar aan mij. Die ligt er echt veilig, inspecteur. Geeft u mij die sleutel toch maar. Hmm. Dank u. Uh, mag ik eerst wat vragen, inspecteur? Heb uw gang. Als, als Mitchell een pistool had, waarom stak hij de mensen dan met een mes dood en sloeg hij hun gezichten tot moes? We hebben hier met een sadist te maken. Het is veel leuker iemand dood te steken en de angst van je slachtoffer te zien. Ah, dokter. Hoe gaat het met de patiënt? Zijn toestand is uiterst kritiek. Hij moet zo gauw mogelijk naar het ziekenhuis. Mag ik hier even bellen? Mijn telefoon doet het niet. Deze doet het wel. Ach, bel jij heeft het ziekenhuis weer, Clarkie. Dan ga zitten, Doc, je ziet er doodmoe uit. Hmm. Jij ziet er anders ook niet al te florissant uit. Oh, ja, <coughs> ja, hallo, spreek ik met het ziekenhuis van Norrison? <coughs> mm -hmm. Met de Polvoortse politie. Momentje, ik verwit u door. Dokter ziekenhuis van de Dankje. Dank je. Hallo, met dokter Lesbridge. Ja, dokter, wat kan ik voor u doen? U bent toch niet de gebruikelijke nachttelefonist? Nee, ik ben een vervanger. George is ziek. Oh. Kunt u onmiddellijk een ambulance naar poot sturen? Ik heb hier een spoedgeval. Het spijt me, dokter. Maar in verband met die hondsdolheid epidemie... ...mag op last van de politie niemand het gebied in of uit. Maar het gaat hier om een spoedgeval. Mijn patiënt moet onmiddellijk geopereerd worden. Dan kunnen we u helemaal niet helpen, dokter. De hele operatieafdeling is wegens besmettingsgevaar gesloten. Dan wilt u me dan de dienst de arts geven? Het spijt me, dokter. Ik mag niet doorverbinden. U mag niet doorverbinden? Dokter, het is hier een complete chaos. We worden overspoeld met gevallen van hondsdolheid. Ik zal de boodschap doorgeven en vragen of de dokter u later terugbelt. Ik moet nu afbreken, er komt weer een gesprek binnen. Is er iets mis, dokter? De hele chirurgische afdeling is vanwege het besmettingsgevaar gesloten. De politie laat geen ambulances. Ja, kunnen we dan geen helikopter laten komen en, de, en hem naar het ziekenhuis in Traffic laten brengen? Hij is veel te ver weg. Hij zou nou. de reis niet overleven. Ja. Ik, ik zal het zelf moeten doen, als ik niks anders op. Hij is bij u in goede handen. Waar hebt u eigenlijk op gericht, inspecteur Chadwick? Op zijn hart soms? Als dat inderdaad zo is met uw schijfschutter. De nacht was voorbij en de morgen brak aan. Het enige waar wij behoefte aan hadden, was slaap. Maar we moesten, voordat we aan ons bed konden denken... nog één karweitje opknappen. De marihuana in de grafkelder moest naar het bureau gebracht... en veilig opgeborgen worden. Het was zo'n duizend kilo, dus moesten we allemaal werken als paarden. Ik zeg wel allemaal, maar Chadwick was niet van de partij... Op de een of andere manier scheen hij niet erg geïnteresseerd in onze vangst. Waar is met uw Chetik eigenlijk brigadier? Die zwerft wat in zijn eentje rond. Voor het geval iemand hem zou vragen zijn handen te gebruiken. Wat voor een sleutel heeft u mij eigenlijk gegeven? Dat is in ieder geval niet de safe-sleutel. Oh, die van de archiefkast. Waarom luidde die klok eigenlijk? Voor de karters. En voor Erik Ferro. Het is niet waarschijnlijk doorgedrongen. Uh, is de kalder leeg wonend? Ja, Richard, hier, dit is alles. Oké. Okay. Nou, laten we maar eens gaan kijken of we nog weten hoe een wet ziet. Zie ik jullie vanavond toch in het café? Waarom? Nou, de moorden zijn opgelost. En we hebben een drugslijn opgerold. Reden genoeg om iets te vieren. Voor mij valt er anders niks te vieren. Er zijn mensen gedood. Ah, goed, Brigadier. Mm. Maar uh, jij komt toch wel? hè, bon? hey. Roos, nog twee biertjes graag. Ik heb maar één halve. Er zijn wel meer dingen waar je er maar twee van hebt. <laughs> hey, kijk, kijk, kijk. Als we daar onze twee smeren ze niet hebben. Hallo Fred, ga zitten jongen. Wat wil je drinken? Eh, nee, niks dank je. Ik heb al wat... Eh... Ja, jullie hebben mijn koe nog steeds niet weggehaald. Hè? Uh, Fred, het was nou net zo bestellen. Uh, we hebben uh, het nogal uh, druk gehad, meneer uh, Dikkie. Ja, ja, ja, dat kan ik me best voorstellen, maar het leven gaat verder. Hè? Ja, uh, als het iets warmer wordt, dan gaat het beest denk ik. We zullen het morgenochtend doen, Fred, dat beloof ik. Ja. Uh. Ah, dat ziet er goed uit. Die biertjes. Uh, okay, uh, ja, die zijn van mij, Rosie. Uh, ze hebben prima werk geleverd, hè, Dus die moorden aan te pakken. Nou, wat een engert, hè, die Mitchell. Ja? Ogen uitsteken, gezichten tot moes slaan. Oef. Degene die hem heeft doodgeschoten, die verdient een lintje. Als ik de koningin zie, zal ik jou een beveling doorgeven, Fred. <laughs> nou, maar we kunnen vannacht tenminste weer rustig slapen. Ik had eigenlijk hele andere plannen, Roos. Nou, dat had je gedronken. Roes. Oh, sorry, jongens. Ja, meneer Dottie. Op je gezondheid, Fred. Ja, op je gezondheid. Ja, gezondheid. En bedankt, meneer Dickie. Ja. Zeg, vertel eens. Heeft die Mitchell eigenlijk ook al die boten van Dat vermoeden we wel, ja. Nou. Hij wilde geen pottenkijkers als hij dat spul aan land bracht. Alsjeblieft, twee whisky-soda. Oh, maar dat hebben we niet besteld. Die. Van meneer Doughty, omdat jullie de moordenaar gepakt hebben. De politie is nog nooit zo populair geweest. Dank u wel, meneer Doughty. Hé, hey, hé. Hey. Daar heb je brigadier Fowler. Waar? Daar, bij de deur. Ja. Ik geloof dat hij ons van spreken. Oh, uh, vraag of hij er ook bij komt zitten. Zeg maar dat er vrij drinken is vanavond. Nee, nee, nee, nee. Kom jij nou maar mee. Pardon, mag ik even passeren? Pardon. Wat is er aan de hand, brigadier? Gunt u ons dan geen verzetje, brigadier? Rustig maar. Er is weer een moord gepleegd. Wat, hè? Juffrouw Reed. Dat meent u niet. Albert, hebben hier komen. Ik ga niet meer terug, brigadier. Je hoeft helemaal niet terug. Ik vertel de agenten maar wat je mij hebt verteld. Ik ging even bij Juffrouw Reed langs om, om haar boodschap af te geven. Die neem ik altijd voor hem mee en dan, dan drinken we een kopje thee samen. Nou, ik belde aan. Niemand. Er brandde nergens licht. Ik kwam ook geen rook uit de schoorsteen. Dat is niks voor haar. Ik liep achterom. Toen ik het raam van de slaapkamer zag, wist ik dat er iets mis was. Het was ingeslagen. Ik keek naar binnen. Nou, doe maar, Albert. Zeg maar wat je gezien had. Ik zag juffrouw Reed. Ze lag op de grond. Er zat bijna niks aan. Haar gezicht zat onder het bloed. Ben jij naar binnen gegaan? Nee, Misschien leefde ze nog. Wacht maar tot je haar gezicht gezien hebt. Ze was dood. Goed, Albert. Ga maar gauw naar huis. Hè? Nou, er is de dokter. Kom mee. Het spijt me dat ik jullie feestje verstoord heb, maar misschien hebben jullie wel iets te vroeg gejuicht. Ja, pas op, Omen. We wil even een foto nemen. En nog een foto van het gezicht? Ja, brieven jullie. Nee, nee, nee, nee, dichterbij. Juffrouw Reed was bezig geweest naar bed te gaan. Ze had zich langzaam uitgekleed voor haar raam... waarvan de gordijnen zoals gewoonlijk niet gesloten waren. Ze dacht altijd dat mannen zich aan haar naakte lichaam verlustigden. Nu keken er vier mannen op haar neer... en niemand stond zich te verlustigen. De helft van haar gezicht was weggeslagen. Een pistoolschot, van buiten afgevuurd. Het raam is met de loop kapot geslagen. Daarna is ze in haar gezicht geschoten... Hoe laat is het gebeurd? Gisteravond tussen 10 en 12. Ze maakte zich gereed om naar bed te gaan, dus ze zal het zal eerder 10 en 12 uur geweest zijn. Ze ging nooit laat naar bed. Nee. Meneer ja, de heer, er komt een auto aan. Het is de inspecteur. Waar komt hij nou ineens vandaan? Ik heb hem overal gezocht. Laat hem even binnen hebben, Kunnen We kunnen haar niet afdekken, dok. Het is zo'n rood gezicht. Het lichaam kun je afdekken, het hoofd niet. Meneer haal je even een laken van het bed? Ja. Ah, dus hier bent u, brigadier. Ik was op weg naar het bureau toen ik hier al die auto's zag staan. Oh mijn God. Wanneer is dat gebeurd? Gisternacht. Het is nu pas ontdekt. Er is er nog één. Wat, zegt u? Daarom zocht ik u, brigadier. U kunt beter allemaal meteen meekomen. Er is nog iemand vermoord. Waar is hij nou gebleven, verdomme? Daar, niks, hè? Huh? Kijk, hij zwaait met zijn zaklantaarn. Hierheen! Chadwick liep zo'n 25 meter voor ons uit... zwaaiend met zijn zaklantaarn om ons de weg te wijzen. Toen we dichterbij kwamen... liet hij de lichtbundel op het lichaam van een man vallen. De man lag op zijn rug... en staarde met nietsziende ogen naar de nachtelijke hemel. Klakkie, Het is Doug Hemmings. Kent u hem? Natuurlijk ken ik hem. Ik ken hem al jaren. Hij woont even buiten het dorp. Is hij getrouwd? Nee. Staan daar nog andere huizen in de buurt? Dan moeten we die eigenlijk ook even controleren. Kijken of er nog iemand is. Het enige huis wat er vlakbij staat is dat van juffrouw Reed. Doc? Doc, het is Doc Hemmings. Dan heeft u gisteravond dus de verkeerde doodgeschoten. Inspecteur Chadwick. Wilt u hem onderzoeken alstublieft, dokter? Bewaart u uw beschuldigingen maar voor later. Ik heb meer licht nodig. Uh, Beaumont, wil je even bijlichten? Nee, op zijn gezicht. Het licht van mijn zaklantaarn viel op het gezicht van een man die tegen de zestig liep. Zijn huid was leerachtig en gebruind. De ogen waren wijd open gespert. Toen zag ik zijn keel. Of, liever gezegd, de onderkant van zijn kaak. Daar zat een gat. Een gapend, bloederig gat. Ja, kun je dat licht even stilhouden, agent? Oeh, dat heb je niet kwaak? Als je er niet tegen kunt, doe je jogen maar dicht. U zult tijdens uw lopen nog wel ergere dingen tegenkomen, agent. En je zult er nooit aan wennen. Zeker niet als het bekende betreft. Een pistoolschot. Van heel dichtbij afgevuurd. De loop is waarschijnlijk onder tegen de kin gehouden... toen de trekker werd overgehaald. Bedoelt u dat, dat het pistool omhoog wees? Onder zijn kin? Ja. Op de manier zoals er meestal zelfmoord wordt gepleegd. Denkt u dat het zelfmoord was? Nee, maar als het pistool hier bij het lichaam had gelegen... zou ik daar geen moment aan getwijfeld hebben. Ik wou u beweren dat de moordenaar hem gedwongen heeft stil te staan. En vervolgens het pistool onder zijn kin heeft gehouden. En toen de trekker heeft overhaald? Brigadier, we hebben hier met een sadist te maken. Hij heeft waarschijnlijk oog in oog met zijn slachtoffer gestaan. Hij heeft de uitdrukking op zijn gezichtgade geslagen toen hij stierf. Nou, één ding staat voor mij als een paal boven water. Wie deze sadistische moordenaar ook is... Mitchell kan het in elk geval niet geweest zijn. Oh, nee... U heeft onze tijdstip van het overlijden nog niet verteld, dokter. Gisternacht tussen tien en twaalf. Ongeveer dezelfde tijd als je Reed. Waardoor Mitchell nog steeds niet vrij uitgaat, brigadier. Hij kan het nog steeds gedaan hebben. Nou, dan heeft u het voor het omdruk gehad gisternacht. Een grote partij marihuana aan land brengen, twee mensen neersteken... een derde in een put gooien en het huisje van Harry Day in de fik steken. Wilt u nou beweren dat hij, voordat hij dat allemaal deed, hier naartoe is gegaan? Een plek die overigens mijlen verder van de baai ligt. En als een soort hors er nog een paar met een pistool heeft neergeschoten. Het spijt me, inspecteur Chadwick, Maar dat kan er bij mij niet in. Wij hebben al vastgesteld dat het hier om een maniak gaat. Dus is de logica ver te zoeken. Ja, maar... Is... Ja, ik weet dat het, het donker is, maar dat pistool moet gevonden worden. Agent Clark. Tot je orde, inspecteur. Inspecteur Chadwick, Hoe wist u eigenlijk dat het lijk hier lag? Toeval, dokter. Puur toeval. Ik ben even uit de auto gestapt om de benen te strekken. Toen struikelde ik bijna over hem. Ik ben toen onmiddellijk naar het politiebureau gereden... maar onderweg zag ik de auto's voor het huis van juffrouw Reed staan. U moet eigenlijk s'avonds niet alleen op pad gaan, inspecteur. Dat is erg gevaarlijk. Dank u zeer voor uw bezorgdheid. Wie gaat hier? Ah, ik geloof dat ze iets gevonden hebben. We hebben een pistool gevonden. Het pistool lag ongeveer 15 meter van het stoffelijk overschot in de struiken. We zouden het nooit gevonden hebben als het daar niet zo nonchalant was neergegooid. Maar de moordenaar had, gehaast als hij was, er de helft uit laten steken. Voorzichtig! Daar zitten misschien vingerafdruk op. Even eens hier. Ja. Ik denk dat er weinig twijfel over zal bestaan. Dit is moordwapen. Niet waar, dokter? Hmm. Er zitten bloed en hartresten op het uiteinde van de loop. Er is niet eens geprobeerd om schoon te vegen. Zal ik het op vingerafdrukken onderzoeken? Goed, ga je gang. Eh, uh, COVID-schoongevecht. Ziet u die initiale op de loopbrigadier? Huh? D.H. Douglas Hemings. Hij is met zijn eigen pistool vermoord. De grafkelder was het vierde deel van onze hoorspelserie... In de greep van de angst. Geschreven door Rodney Wingfield en vertaald door Justine van Maren. De rolverdeling was als volgt... Foler Hans Vierman. Beaumont, Wim de Meijer. Dave Clark, Hans Karstenbarg. Een dokter, Robert Sobels. Mitchell, Jerome Rehuis. Rose, Paula Major. Fred Dickey, Con Meijer. Albert, Lou Steenbergen. Chadwick, Edmond Klassen. Joe Hardy, Wim Wama. En een DJ en telefonist, Bart Reumer. Technische realisatie Henk Brouwer en Léon Dubois. De regie had Hero Muller.